Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van de moord op de Rotterdamse scholieren Humeira is overgeplaatst naar een extra beveiligde afdeling van zijn gevangenis. Aanleiding is een afgeluisterd telefoongesprek van Bekier E. Waarin hij misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Peter R. De Vries zou hebben bedreigd. Dat zou hij ook hebben gedaan bij mede Ook heeft hij geen enkel berouw getoond over het doodschieten van zijn ex-vriendin Humeira. Tegen Bekier E is 20 jaar cel met tbs met dwangverpleging geëist. In Amsterdam gaan enkele politiebureaus s'avonds en s'nachts dicht. Op die manier kunnen agenten op andere plekken worden ingezet waar ze harder nodig zijn. Ook moet de werkdruk daardoor omlaag, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Verder verdwijnen de teams die veel voorkomende criminaliteit en horeca-overlast moeten aanpakken. Er is een vierde tiener aangehouden voor de gefilmde mishandelingen in Gorkum. Het is een jongen van 16. Gisteren melden zich al drie andere tieners vrijwillig bij de politie. Die denkt nu alle hoofdverdachten te hebben. En de mishandelingen die maakten veel los toen ze op sociale media kwamen. Mogelijk was een langlopende ruzie tussen twee groepen scholieren aanleiding voor het geweld. Een meisje zou op de kermis in haar billen zijn geknepen. En protesterende boeren veroorzaken extra lange files in en rond Parijs. Ze rijden met zo'n duizend trekkers in een slakke gangetje over de belangrijke toegangswegen van de Franse hoofdstad. En volgens de boeren krijgen ze steeds minder geld voor hun producten. Een op de drie boeren moet rondkomen van een inkomen dat 350 euro per maand of lager is. En de boeren hebben de afgelopen maanden al vier keer eerder geprotesteerd.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 Speciaal ja erdoor. zeker. zeker. Jorgen Imka <laughs> op de achtergrond, denk ik. Ja. Of, of Dolly. <laughs> ja, dat weet ik niet, maar dat je is weet wel het niet? <laughs> Die was wel leuk. Of mij je ik snap het niet meer, nee. hoor, hier. In ieder geval, uh, hartelijk welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch. Hey, we gaan het lunchmagazin van deze woensdag. Ja, we gaan even kijken wat het weer buiten wordt. Is. Nou, nou. Dat gaan we doen. Hè? of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, woensdag is met regen begonnen. Tegen de, tegen de middag is het een heel even kort droog. Maar later het los, want er komen de buien over Zandvoort heen. De temperatuur uh, schommelt uh, rond de 10 en de 11 graden. De wind waait door de bomen, natuurlijk, met Sinterklaas. Nee, de wind ruimt, ruimt uh, tot Zuidwesten en uh, is matig tot krachtig. Langs de kust en het IJsselmeer is het vrij krachtig, moet nadruk. Woensdagavond uh, ruimt de wind naar Westen tot Zuidwesten en er wordt een windkracht 7 verwacht aan de kust. Dus uh, hou je goed was aan de Lataar Ja. Nou, je wordt er van het weer niet echt happy van. Nee, je wel? en ik denk dat de kinderen vooral thuis ook niet hun schoentje moeten zetten. Want anders uh, waait Sinterklaas ja. uh, van het dak af. Van dak, Dat is ook ja. niet de bedoeling. Ja, dus we dus, gaan uh, maar een plaatje draaien waar je happy van wordt. Vind je niet? Zeker, ik ben altijd happy. Gaan we doen. doen. Van het weer word je niet happy, maar van dit plaatje word je toch zeker happy, denk ik. Toch? En dan gaan we het liedje van de sidekick doen. liedje van de sidekick. Op Ja, en dan denkt u dat Roy dit uitgezocht heeft? Nee. Roy heeft dit niet uitgezocht. Dat heb onze zieke collega Imke uitgezocht. En ja, die naam, dat vind ik het Oil City en Firefiles. Ja, zo heet dat. Ik kan er ook niks aan doen. We gaan er naar luisteren. Door open just a crack. Please take me away from you. 'cause I feel like such an insomniac. Please take me away from here. Why do I tire of counting sheep? Please take me away from here. We're i'm far too tired to fall asleep. To ten million fireflies. I'm weird 'cause I hate goodbyes. I got eyes As they said farewell But I'll know where several are If my dreams get real bizarre Cause I saved a few and I keep them in a jar Ja, dat was de keuze van onze zieke sidekick, Imca Drommel. En Imka, gauw beter worden, meid. Ja, zeker. Deze was speciaal voor Imka. Ja, er zijn toch berichten op internet verschenen bij onze collega's in ieder geval van NH Nieuws. Maar ook op Facebookpagina's en dergelijke. Dat er wat onrust heerst rondom, ja, rondom de scholen in Zandvoort. Waaronder de Oranje Nassenschool en school en. En uh, ons. En uh, er schijnen rare mensen rondom de scholen te hangen. Die uh, fotograferen en uh, ja, kinderen aanspreken en dergelijke. Um, daar heeft, uh, daar heeft uh, de Nieuweval Stichting Solom uh, een reactie op gegeven. En die heeft geval uh, met de scholen te maken. Dus uh, we gaan er heel veel luisteren naar een klein stukje van uh, NA Nieuws. Waarom um, hebben jullie er toen voor gekozen om het...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 En uh, ja Hans, het is.. Uh, er zijn in ieder geval vreemde mannen om scholen heen gezien, in ieder geval bij de school... en zo'nzelfde actie ook bij de oranje School. De politie heeft eerder verklaard dat er geen extra surveillance is. Maar dat heeft toch ook anders gebleken. Want vanmorgen ook bijvoorbeeld bij de Leijzenstraat... stonden er toch politiewagens te Ja, heb jij surfiëren. gezien. Hè? Ik heb het ook gezien. Ja. Maar het is ook daadwerkelijk ook door de omgeving en de scholen verklaard... dat er daadwerkelijk wel extra... Maatregelen zijn genomen. Ja, alert hè? Um, Verder uh, wil de politie uh, aan ons, in ieder geval als ZFM, geen, uh, geen verklaring geven en heeft het aan de scholen overgelaten. Dus ja. uh, wie weet, uh, gaan de scholen nog een interview hier binnenkort overgeven in een van onze media in Zandvoort? Heeft u een, redactie, een reactie voor, of een tip voor de redactie? Kan u altijd een e-mail sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl of wilt u nu reageren in deze uitzending? Dat kan 023 573-0393. Goed zo, dankjewel. Oh Artiest in het licht en uh, ja, behandelen vandaag een jarige. En uh, ja, hij is componist, dichter, muzikant, zanger. En uh, hij had uh, ja, toch... Um, ja, vroeger had hij, uh, had hij een bepaalde groep. Hè? En uh, die groep heet de Frank Boeijen Groep. En uh, die was onwijs populair, die uh, Frank Boeijen Groep. En is deze zanger natuurlijk best wel uh, heel erg populair. En Frank Boeien, Boeien is jarig vandaag. Hij is 62 jaar geworden. En, um, ja, en waar kennen we hem allemaal van? Welke ja. muziek, Hans? Wat denk je? Kronenburg Park. Ja, Kronenburg Park bijvoorbeeld. Ja. En, uh, nee. en zwart en wit, geloof ik, of zo. Of wit en zwart. Ja, dat mag je niet meer zeggen. Nee, dat mag nee, niet meer. Nee, hè, nee. nee. nee. nee, nee, nee daar krijgen nou. we discussies van. Ja. Dat willen we hier niet. Nee, maar met... in ieder geval uh, dat. En um, nog en, en heel veel andere leuke, mooie liedjes. En die Kronenburg... Parken is in 1985 uitgebracht. Moet je nagaan hoe dus, oud dat uh, al is. Hij is uh, 62 jaar geworden. Ja. Of nee, hij, ja, dat is Ja, ja ja, ja, ja. En, uh, en dat uh, is uh, de artiest in het licht. Frank Boeien. Gefeliciteerd. Ja. Ik weet niet wat jou ver heeft gebracht. Als ik jou zie s'avonds bij het. Voor de agenda. En uh, het is weer heel hartstikke druk in ons mooie dorp Zandvoort. En dan beginnen we bij uh, ja, uh, 29 november. Uh, blijft Sinterklaas slapen bij lunchroom Rabble. En dat begint om. Uh, ja, iedereen, alle kinderen zijn welkom uh, vanaf 7 uur in de avond tot 8 uur. En uh, het is een hartstikke leuke avond. Uh, ja, daar blijft Sinterklaas nog slapen. Kan je Sinterklaas in slaap zingen? Uh, verder. Verder uh, 29. Uh, ja, wel, wel, wel een leuke ding. hoor Hans. 29 november zijn ook de wapenzangers uh, van Zandvoort uh, weer aanwezig in het wapen van Zandvoort. vanaf half acht. En iedereen kan lekker meekomen zingen met de levensliederen van Zandvoort. Hartstikke leuk. Onze voorzitter Maaike Koper doet er ook altijd aan mee. Dus dan uh, kan je meteen een meet greet krijgen. Zal ik het even vragen hierachter? Want je zit in de keuken. Dus. <laughs> uh, 30 november is Mark Enthoven Mark live in concert. Samen met zijn bent in Theater de Krocht vanaf 8 uur. Kaart zijn nog steeds te koop bij Theater de Krocht. En morgen tijdens Zandvoort Lunch, eh, op de laatste Zandvoort, de reguliere Zandvoort Lunch, zal Mark ook even nog aan het woord komen en aan de telefoon over zijn concert Toch spannend. in Theater de Krocht. Dan hebben we 5 december. Het, ja Dat is het avondje natuurlijk wel. Hè. Dat is hartstikke leuk. 5 december is een, een Sinterklaasbingo in het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur. En iedereen is daar van harte welkom. En dat wordt hilarisch, want oma Piet komt langs. Wie komt langs? Oma, Piet. Oma en, Piet, dat heb ik gehoord en ook Sinterklaas zelf, dus oh. uh, hartstikke leuk. Verder heb je 6 december de kinderdisco van Pluspunt in Pluspunt Zandvoort. Uh, Intree is 3 euro en is gewoon bij binnenkomst te betalen. En dat is inclusief limonade en lekkers vanaf 7 uur bij Pluspunt Zandvoort, de kinderdisco van Zandvoort 6 december. 14 december is de opening van de ijsbaan. Wat hartstikke leuk weer. Daar kunnen alle zandvoortse kinderen weer lekker gaan schaatsen. En schaatsen, hè, Hans, ja. is uh, leuk. En doe die schuivers even dicht. Ja, heb dat, ik ge dat ge... Dat ge, ge... Piep en dat gekreun van die computer, he, he, eindelijk. Ja, maar dat hoor je niet in op de op, Nee, op de ik wil hem wel. Oor. Ja. Maar de, open, de opening van de ijsbaan is er. En uh, ik mag trouwens niet van Dolly zeggen wat er misgaat in de studio. Dus uh, daar. Oh. Ja, voor mij mag het wel. Nee, ik vind het wel leuk. Nee, hoor. Nee, maar er gaat niks meer. Nee, nee, nee. In ieder geval, er wordt een scheve geschaats gereden. Nee hoor, ook niet. Maar de opening van de ijsbaan is 14 december in de avond natuurlijk. En dan komt een optreden van Mike Danen. En natuurlijk, uh, hij wordt weer officieel geopend. En hij is dit jaar wat groter dan normaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. 21 december, dan is de Sprookjeswandelingen weer in het centrum van Zandvoort. Nou, dat is tegen de schemering van de avond. Wordt weer hartstikke leuk. En dan zie je alweer al die leuke sprookjesfiguren. En dan kunnen de kinderen weer gezellig aan meedoen. Loop jij dan ook of niet? Ik uh, loop er niet. Nee. In de Agatakerk is de 21 december ook trouwens wat te doen. Dan is er een, uh, ja, een concert in de, van uh, van concerts in de Agatakerk op 21 december. 22 december is er jazz in Zandvoort in het Theater de Krocht. Die, die Theo heeft het altijd wat lekker druk. En uh, dat is uh, altijd hartstikke leuk. Dat begint om uh, half drie. En tot slot is het natuurlijk 24 december op het Gassensplein. Kerst samenzang. En dan begint... Die lekkere, warme dagen. En we vergeten er nog één, hè Hans. Wat dan? 22 uh, dece of 20 ja, december ja, is live is uitzending ja. bij Nieuw Unicum in Zandvoort. Van 12 tot 4 uur bij Nieuw Unicum in Zandvoort. En dan zijn de Zandvoorters gewoon van harte welkom om een bakje koffie te drinken. En van onze muziek en gasten te Ja, te want we hebben een hoop gasten daar. Hè? Heel veel gasten. Ja, ja, ja, Artiesten, ja, ja, ja. Uh, organisaties. We hebben heel veel aandacht aan Nieuw Unicum. vinden we allemaal heel erg belangrijk. Dus... Uh, hij, hij gaat weer brommen hoor, ik ja, ken ik er ook iets nu. Ja, want ik moet Oude hem toch aanzetten. weer. brommen we <laughs> Het is gewoon je kabeltje. Oké. Okay. the uh -oh. Ja, dat was bluff inderdaad. Hé, hey, Roy, nieuwe voertuigen en een AED voor het Rode Kruis. Dat, Wat denk is je nieuws, dat is mooi nieuws. Ja, het Rode Kruis Zandvoort heeft drie nieuwe voertuigen in gebruik genomen: een 4x4 voertuig, dus dat is waarschijnlijk een, uh, voor een achterdrive, en twee fietsen. Ja, tevens is aan de muur van het Rode Kruisgebouw een openbare AED opgehangen. De nieuwe terreinvoertuig en de fietsen heeft de lokale afdeling zelf bij elkaar gespaard met collect uh, collectors. Dat heeft wel een tijdje geduurd, beaamde voorzichter. Lachts corre. Maar we moesten, zeker nu gezien de komst van de Grand Prix... echt onze 4x4-voertuig vervangen. Daarna zijn we ook heel blij met onze nieuwe geprepareerde fietsen. Mooi hoor. Dus nou, dat is nog een hele mooie actie, toch? Ja, zeker. En er zijn heel veel Zandvoortse organisatoren en bedrijven... die toch ook wel hun steentje hebben bijgedragen. Ja, zeker. En dat is heel mooi. En dat zie je ook weer dat Zandvoort altijd één is. Ja, dat is waar. Zand voor de zee. Ja, net als ook dat meisje. Nee, de dat, Anna. dat is inderdaad waar. En weet je wat, je wat de meisjes willen? Girls just to be have fun. <laughs> ik wilde wat anders zeggen, maar ik <laughs> hou mijn mond.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 Ik denk dat het rumoerig in de studio is. Dan moet ik u teleurstellen. Want het is gewoon een live opname. Understand, understand. The I think he gets from me. Just remember, Die dancing. Ja, dat is met ook. heel veel geluiden op de achtergrond. Ja, ja gezellig was het eigenlijk. Inke ja, en Dolly zijn hier gewoon stiekem in de studio. Hoor. Dus, uh, <laughs> die zijn op de achtergrond aan het dansen met Hans. Ja, Als je leuk. op de camera ja, kijkt, www.zsmzandvoort.nl Dan zie je ons uh, lekker meedansen. Even naar serieuze zaken. Aandacht voor het uh, volgende. Dementie is uh, noodzakelijk. Uh, want uh, één op de vijf mensen krijgen dementie. Dat is best wel veel. Op dit moment leven meer dan 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal, het aantal mensen fors gaat stijgen tot aan een half miljoen in 2040. Met onderzoek komen ze toch een beetje dichterbij om het, toch het probleem rondom mensie op te lossen. En daarom is die collecteweek afgelopen tijd heel erg belangrijk geweest. In totaal is er 900 euro opgebracht in de collecteweek. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best wel uh, weinig uh, vind. En daarom wil ik dit ook even extra onder aandacht brengen. Want uh, heeft u de collecte gemist... dan kan u altijd even naar www.onlinevooralzheimer.nl uh, toegaan. In ieder geval on, uh, onlinevooralzheimer.nl. Uh, Daar kan u alle informatie uh, vinden waar u uh, ja, toch kan collecteren. Want uh, ja... Uh, het is, is, hard wel, nodig, het he? is hard nodig. Het is hard nodig. En je weet natuurlijk dat we hebben vorige keer diabetes uh, behandeld. Ja. Er zijn zoveel ziektes natuurlijk uh, die belangrijk zijn. En iedereen heeft zijn eigen ziektebeeld. Maar uh, dit is ook wel een van die uh, belangrijke dingen. Want stel, uh, je, we hebben een collega gehad hier. Ben je in de omroep? Ik zou geen namen noemen. Uh, die mevrouw wist niet meer wanneer Goedemorgen Zandvoort bijvoorbeeld was. Ja. Of een ander programma. Soms dus op dinsdag, op een, terwijl ze op zaterdag aanwezig moest zijn. Ja. En dat soort dingen. Het is, het is, het is vreselijk ja. om deze ziekte te hebben. Ja, je moet er niet aan denken. En daarom is extra onderzoek nodig. Dus Alzheimer.nl Als u wilt doneren. Ja. We hebben niet veel tijd meer, en jij wil, geloof ik, nog wat een en ander vertellen. wat jij morgen in je uitzending hebt. Ja, morgen heb. is er natuurlijk ja. weer een. een is er weer voor de laatste reguliere uitzending van deze. ja, deze dit ja. jaar eigenlijk. Wel een mooi jaar, want jij bent erbij gekomen ja. bij het lunchteam. Eh, we hebben ook mensen gaan, zoals Ruud Jansen. Eh, wat we heel erg jammer vinden. En uh, het was een mooi jaar. En. Um, en daarom uh, blik ik ook een klein beetje terug op het afgelopen jaar. We hebben ook heel veel leuke interviews gehad met bekende en onbekende mensen. Zoals net eentje was ook wel een mooi interview. Zo'n meisje ja. die het uh, voor het goede doel doet voor uh, eigenlijk meer inwoners in Zandvoort. Ja. Dat vind ik heel belangrijk dat het onder aandacht wordt. Daarom uh, is uh, Zandvoort Lunch ook zo lekker gegroeid en uh, zijn we lekker actueel. En daar ben ik blij om en trots op. En uh, volg morgen gaan wij afsluiten met een hele muzikale uitzending. We hebben een live zanger uh, res in de uitzending, Maral van de Spek. Maral van de Spek heeft ooit meegedaan aan het kunstverstijn in Zandvoort. Dat is een kindertalentenjacht. Heeft vier jaar bestaan in het muziekpavillon, hier in ja. Zandvoort. En uh, zij komt uh, live spelen met haar uh, duo-partner, gitarist. O, live? Ja, die Wat komt leuk. hier in de studio uh, morgen. En we hebben ook Mark Endhoven aan de telefoon. Ja. En Mark Endhoven geeft natuurlijk zijn concert in Theater de Krocht. En we hebben ook nog. En dat is ook wel even leuk, want daar heb ik ook een plaatje van klaarstaan. staan. Rosbach in de uitzending. En Leslie Rosbach is. Van het weekend, um, samen met Mike Dane en ik was ook gezellig mee naar Utopia ja. geweest. Naar het televisieprogramma oh. Utopia. En dan traden ze op en heb ik gekeken. was hartstikke leuk, uh, leuk om daarbij te zijn. Ja. In, in, Kom je ook in beeld? Dat weet ik niet. Dat is vanavond allemaal te zien. Oh. Op SBS6. Om 6 uh, uur. En, um, maar Leslie heeft pas zijn nieuwe single uitgebracht. En uh, daar gaat hij over praten. En uh, ik heb zijn single klaarstaan. Nou, en hartstikke hij goed. Heet, uh, Vier elke dag, nou daar ben ik het wel mee eens. Laat het horen. Eastern. Altijd weer Heel vrolijk van, vind ik zelf. Hè? Ja, heel, niet hoor, van heel vrolijk dit? Vrolijk ja. plaatje hoor. Nou, dat en, vind uh, ik zeker. Hier elke dag. die Rosbach heet die jongen. En ja. morgen is hij bij Zandvoort Lunch aan de telefoon. Ja, hartstikke leuk. Ja. En je zit er weer op. Ja, mensen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ja. Heeft u tips voor redactie, stuur een e-mail naar de redactie. En morgen vanaf 12 uur uh, zijn we er gewoon weer. Ja. Bedankt Hans. Ja, gezellig hè. Bedankt en uh, tot volgend jaar. Ja. Oh nee, 20, uh, 20 december zijn we natuurlijk uh, gewoon nog een keertje hier terug op de vrijdag met een kerstafzending. Ja, je, inderdaad. Is iedereen er gezellig? Ja. Hopelijk Imke ook. Ja, dat hopen we ook, hè. Ja. Hey, waarom? Ik, ik krijg geen geluid. Waarom krijg ik geen geluid? Dat is wel heel vreemd, hè? Ja, nou, dan gaan we, we het praten. Dan, dan gaan we toch wat anders proberen. Dan gaan we het gewoon doen. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Okay, yo, yo.